Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag op een meisjenschool in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn zeker 30 mensen om het leven gekomen. Nog eens tientallen raakten gewond. De slachtoffers zijn vooral scholieren van tussen de 11 en 15 jaar. En verwachtingen is dat het dodental nog verder oploopt. De Taliban hebben het geweld veroordeeld... en zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Bij de Schotse parlementsverkiezingen hebben de nationalisten van premier Sturgeon flink gewonnen... maar de partij krijgt geen absolute meerderheid. Dat meldt de BBC op basis van een prognose. Er lijkt wel een meerderheid te zijn voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum met steun van de Groenen. Bij het vorige referendum in 2014 wilde 55% van de kiezers dat Schotland onderdeel blijft van het Verenigd Koninkrijk... maar dat was voor de brexit.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 Maar premier Rutte wijst erop dat de EU-lidstaten dan nog zes weken hebben om het systeem in hun eigen land in te voeren. En bovendien is het volgens hem ook niet zeker dat 21 juni wordt gehaald. Bij Lawines in de Franse Alpen zijn zeven wandelaars om het leven gekomen. Volgens Franse media zijn de slachtoffers tussen de 42 en 76 jaar oud en komen ze uit de omgeving van Grenoble. De autoriteiten waarschuwden gisteren voor lawines die zouden kunnen ontstaan vanwege de hogere temperaturen en eerdere hef, heftige sneeuwval. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg. Vannacht daalt de temperatuur naar graad of 11. Morgen af en toe zon, maar vooral in het westelijke buien. Wordt wel een warme dag met 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Jozand voor zaterdagavond op ZFAN. ZFM Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort En iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht Het eerste uurtje besten van dance, R&B En een beetje pop tussendoor Natuurlijk het laatste show nieuws, de partyupdate uh, Ja, partyupdate update. Is iets anders Alhoewel, ik was gisteren nog in uh, De Brabant met uh, Raccoon Ja, uh, yeah, de Nightwalk 10 Die gaan we zeker doen straks in de tweede uurtje Die zijn zo met zijn Global Housewives En straks in de derde uurtje Vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de Club uit Italië. Met DJ Het Trouwens, de opening horen we Mike Newman. En Antoine Cortez met Many Times. En uh, deze week gaan we natuurlijk horen hè, of er meer versoepelingen komen. Nou, de avondklok die hebben we de deur uitgegooid. Hoe lang het langer duurt. Ik moet zeggen, ik was erop tegen. Maar uh, die avondklok heeft ook zijn voordelen natuurlijk. Hè. Kijk, het hele corona. Daar zijn we gewoon klaar mee. Maar ja, het is lekker rustig s'avonds. En uh, ja, je kunt overal parkeren. Geen gezeur. Maar ja, hè, als je een pakje sigaretten wil... ...of een blikje bij de benzinepomp gaat het hem niet worden, hè? want uh, nou ja, nu weer wel natuurlijk. Dus uh, we hopen dat het snel allemaal voorbij gaat. Zie je hem zand voor de Nightwalk, zaterdagavond. Zometeen Kenny Hambler met Stand By Me. Maar eerst die Milk and Sugar in de Purple Disco Machine Extended Remix met Let The Sunshine. Een gouden oude klassieker in wederom een nieuw jasje. Saturday's 9 to midnight on your number one.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 When you wanna get naked Chris Cross Amsterdam, Chris Cross Amsterdam... dat klinkt iets beter met de Early in the Morning... Dat was samen met Shaggy en Conor Maynard. En het is natuurlijk gebaseerd op dat nummer The Drunken Sailor. En daarvoor horen we muziek van Kenny Hambler... het Stand By Me in de DJ Span Resoul remix. Martin Garrix, daar heb ik even een beetje nieuws over. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar... Hij maakte het vorig jaar, nou, vorig jaar 2019 maakte hij het al bekend. Dat hij het officiële lied voor het aankomende EK voetbal zou maken. De Nederlandse producer maakte via Twitter bekend dat het nummer We Are the People We've Been Waiting for heet. En de samenwerking gaat met Bono, de Edge van YouTube. Met Bono en de Edge van YouTube, dan uh, begrijp je het iets beter. Vorig jaar hint de Garrick al op een grote samenwerking. Misschien wel de grootste naam ooit. Het slaat helemaal nergens op, zei hij destijds. Het nummer verschijnt op 14 mei. Er wordt dan alle waarschijnlijkheid live gespeeld tijdens de opening ceremonie, wat allemaal gaat gebeuren in Rome op 11 juni. En uh, Garrix volgde David Guetta en uh, Sarah Larson op, die in 2016 het officiële lied voor het EK verzorgde. Ook artiesten als Enrique Iglesias en Nelly Furtado hadden die eer al eens en nu mag het dan uh, gedaan worden door niemand meer dan onze eigen Martin Garrix. Of Martijn Garethsen zoals hij zo officieel heet hebt. En uh, Rack and Bone bleef in 2015 de stormachtige doorbraak met het succes van zijn nummer Human en het bijbehorende debuutalbum. En de het vader trouwde scheiden en maakte een nieuwe plaat in Nashville En nu heeft hij een plaatje gemaakt. Uh, hè? Hij is blij dat zijn zoon ooit zal horen hoe zijn vader zich heeft gevoeld in die tijd. Dus uh, ja, hè? gaat goed met die man. Uit het niks. Met een kei, maar ook een kei van de stem. En Justin Bieber, als je van hem houdt, hoe hem leuk vindt, heeft zijn geplande toeren Justice World uh, in Noord-Amerika opnieuw uitgesteld vanwege de corona-epidemie. Ja, het zal niet. Nou, wij hopen dat de, dat de feestjes allemaal weer doorgaan hier in Nederland. Dat hangt er een beetje om, maar, ik heb al wat peestjes uh, staan in het uh, begin in juli al. Dus ik hoop dat het allemaal dan uh, allemaal goed gaat. En dat iedereen uh, gevaccineerd is. We gaan door met muziek. Vandaag zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond zie je van Zand voor de Nightwalk. Met nu Junk en Spook met Harlem. Zandvoort.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 Van DJ Mama en Double D met Everything. En daarvoor een muziek van Honey Dion. Futuring Annette Bowen en Nicky O met Downtown. Door de Louis Vega remix. Team Zandvoort zaterdagavond een wandeling over strand. Door de duinen in het centrum van Zandvoort. En ja, we mogen weer naar buiten. Geen avondklok, alleen ja die kroegen krantjes zijn open, maar ja, om 6 uur moet je gewoon weer naar huis toe. Dus dat is even jammer. Nou, er staan uh, op de planning allemaal leuke feestjes. Als ze allemaal doorgaan, eerst hebben we nog het Eurovisie Songfestival... waar ze niet zo blij mee zijn in Rotterdam. Hè? Aangezien er nog genoeg mensen in het ziekenhuis liggen... op de intensive care. En uh, ja, een van de eerste grote feesten die plaats zou moeten gaan vinden. Ik heb nog niks gehoord over het is, maar ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga het me afvragen of het ook doorgaat. Maar uh, eerst staat op zaterdag 26 juni, dat is Defcon Weekend Festival... Uh, op Walibi Holland... Biedinghuizen, natuurlijk. Eh, ik heb uh, in uh, ju juli. Heb ik natuurlijk uh, staan. Uh, onder andere. Uh, uh, ja, Liquidity. Ik noem het altijd Liquid City. Maar ik kreeg later mijn Het heet Liquidity. Dus uh, ja. Hè? Is, uh, is maar hoe je dit uit wil spreken. Of hoe het officieel. Nou, maak het ook niet uit, verder. Dat uh, heb ik op de planning staan. We hebben natuurlijk Dance Valley op, uh, op 14 augustus. En waarschijnlijk uh, die dag daarna. Hebben we natuurlijk. Of die week later. Dutch Valley. Nou, ik heb nog in uh, augustus heb ik op de planning staan... Outdoor Stereo. En uh, ah ja, Bos Pop is uh, voor dit jaar uh, op 9 juli afgezegd. En hebben we nog op zaterdag 10 juli het Guilty Pleasure Festival... op het Gaasperplas in Amsterdam. Ja, dat is ook twijfelachtig. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind uh, juni en juli... Ik hoop dat het doorgaat, want we hebben allemaal last van een knaldrank... Maar ik, eh, ik weet niet of we het in juli gaan halen, augustus. ja misschien september, barst het helemaal los. En we hebben bijna elk weekend je kiezen uit meer dan, uh, ja, dicht feestjes. Elk weekend zijn er meerdere festivals, dus uh, ja, dat gaat vast allemaal goedkomen... komen, we natuurlijk allemaal uh, gevaccineerd zijn. Genoeg gelul op de radio, terug naar de muziek. Dan Ross en T. Markakis met Can't Get Enough. You can! met Try To Be Strong, de clubmix. En dan verroren we Alain Ducroques en Daniel. Quarantraini uh, met Everything, the Low Step Up. 24/7 remix en zo werd het even tijd voor een Nightwalk 10. Bij welke plaatjes zijn er erg populair op het internet gestreamd en wel? Deze week op 10, Irico en Samford Stone met de Music. Op 9, Silas en Dope met Of My Mind. En op 8, Mark Knight en Beverly Knight met Everything's Everything is gonna be alright komt er lekker uit hè? Op 7, Glow Vibes en Alana Pirelli met de It's Over Now. 6, Riverstar en V-Pad met Love Divine. Op 5, Kevin McKay en Tasty Lopez met Missing You, of eigenlijk is het Miss You. Op 4 Alex Preston met Love You Bear. Op 3, ex-nummer 1 plaatje van Plasma uh, met Closer. Dat betekent een nieuwe nummer 1, ga je zo horen. Op 2 deze week, Milk and Sugar met Little Sunshine. De Purple Disco Machine Extended Mix, die hoor je dus straks uh, meteen na de opening als tweede plaat. En deze week op 1. een nieuwe nummer 1. En, en best wel grappig, want hij staat ook op nummer 7, alleen in een andere dit is het origineel, Glow Vibes en Lena of Lana Parella moet ik zeggen, met It's Over Now, de nummer 1 in de Nightwalk 10, je hoort hem nu hier op ZFM Zandvoort. Listen, 100 stories high People get getting loose, y'all They're getting down It's bitty, bitty, To. You little kids with a flow, you ain't never heard. Ain't nothing you can understand every word. As you listen to my cool, smooth melody, the daddy mathematician, you MP. met jump Allemaal stukjes van uh, Jump, hè. meerdere platen, de jaren negentig, erg populair. En uh, ja, daarvoor hebben we Black and Crown, Paul Parser met Boogie is out of control. En toen zover ook het eerste uur van de Nightwalk, niet getreurd, zo meteen het nieuws en weer. We weer helemaal op de hoogte gesteld hoe het ruilt en zeilt in, uh, in de wereld. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House vibes, en straks in de derde uurtje. Wederom vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de clubs uit Italië. Met DJ Kavaskeli. En voor nu nog even lekkere muziek. Onderweg James Silk met Crushy. Misschien nog Andy Reid en James Brashaw. Maar is die Block Crown nog een keertje? Met een andere versie. Want die mensen, die mannen, die heren, die maken echte, euh, ja, denk ik wekelijks wel euh. meerdere platen die ze ook meteen uitbrengen. Block Crown nu met Pam the Stride. Ik zeg tot zometeen na de break. This is house.